dans, Een gaomend toetslicht zonder klanken kleuren, maar brandend aangehouden, in en uit, lauw, lavendelgeurig bad. Vergeet niet het marmer in je ogen en het blauwe van je oren van je hoofd.